Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een huis in Alblasterdam is afgelopen nacht een explosie geweest. Raakte niemand gewond, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het huis werd onlangs gesloten in het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man begin deze maand. In het huis woont degene die het echte doelwit van die ontvoering was. Ook een andere woning werd gesloten. Ook daar is vannacht een explosief gevonden in de brievenbus. De politie vermoedt dat de incidenten te maken hebben met de onderschepping van een grote lading cocaïne uit Ecuador... een maand geleden in de haven van Antwerpen. Om de vaccinatiegraad te verhogen gaat de GGD Amsterdam op meer plaatsen in de stad prikteams inzetten. Die werken in bijvoorbeeld kerken, buurthuizen en op plekken waar jongeren zich verzamelen. De afgelopen weken waren zulke teams actief op drie locaties, dat wordt uitgebreid naar veertien. In sommige Amsterdamse stadsdelen blijft de vaccinatiegraad behoorlijk achter. Minder dan de helft heeft zich laten vaccineren, landelijk is dat nu 72%. procent.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 Opnieuw goud voor Nederland op de Paralympische Spelen in Tokio. Bij het verspringen sprong atlete Fleur de Jong een, van, Fleur Jong een wereldrecord van 6 meter en 16 centimeter. Daarmee won ze goud. Brons was voor Marlene van Ganzenwinkel. En bij het zwemmen voorover de Chantal de op de 100 meter vrijdag. Zilver en Lisa Kruger won het brons. Het weer, zon en wolken elkaar af en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam sloten, 5 minuten vertraging. A7, Hoorn richting Zaanstad van Dam 5 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor Beverwijk een kwartier. En op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, van Knopertveel een 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En jij beleeft het. Zon, zee, zon... zee. Zandvoort, een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, oud Zandvoort. I'm gonna e and body Ze plaatten de mijn vrede zweer, aan haar je oh, rok Maar pot roept groep zijn gilt de zee zit in mijn ogen, dan de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 Ja, dag Jaap, goeiemiddag. Ja, want uh, ik heb me laten vertellen, jij ja, was gisteren uh, door de Amsterdamse grachten. Nou, dat speert dat. Ge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 Ja, Amsterdammers. Zijn die ook actief geweest in de Formule 1? Ja, zeker weten. We hebben een paar Amsterdammers op de lijst staan. Toch wel. Dus het komt helemaal goed. Ze oh, dus ja, ja. zitten er wel tussen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, het uh, mooie is dat, uh, dat on on onlosbrakende verbinding tussen circuit en uh, Zandvoort. Mm. Ja, sinds 1939 is dat zo. Ja, 39.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 echt enorme superprestaties op wereldniveau zijn er niet vaak geleverd, maar heel af en toe. Maar vooral de, de link met de Nederlandse coureurs toch op het, uh, het hoogste trapje van de autosport is mooi om het daar even over te hebben. En dat ja. gaan we doen zo direct. Ja, wel, welk, uh, oh, we gaan dat zo direct doen. We gaan, gaan we eerst nog even een stuk muziek draaien? Nee, maar we gaan gewoon door. Uh, Oké, okay, ik ja, kijk even de regisseur even aan. En dat, de regisseur dat is uh, te technicus Jan Kool. <laughs> ja, uh, laten we dan maar eens meteen beginnen bij het begin. Want ja, uh, ik in, in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 En dan gaan we straks verder met de andere twee uh, Nederlanders. Uh, het, is al, uh, het is al zoveel. Nou, dan gaan we dan eerst muziek uh, Zo, dat was dat weer, jongens. Nou, moet ik maken dat ik wegkom. Want ik moet voor er binnenwezen met mijn auto, hoor. Want uh, anders val ik onder het veroorzaken van burengerucht. Zeg, meneer Corstein, zou jij dat apparaat even willen aanslingeren? Ja? Daar gaat ie, hoor.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 Heeft hij ze af en toe ze nukken, dan moet ik niet aan de slinger rukken. Het heeft geen doel, al maak ik me kwaad, want als ik even met hem praat, dan gaat hij met een geldskabaal. Met een gang van veertig aan de hal. In mijn hoestbui, op vier wielen, en de politie op de hielen. Rij ik dagelijks kielen, kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde weer rijd ik onvervaard. De straat op en neer en de zagen bij ons op de hoek. Rijd ik elke keer de vouwen uit de broek. En er zit toch uh, een uh, auto-kenmerk uh, je erin gewoon een toeter. Uh, toch nog even over de heren van der Lof en Flinteman. Uh, je zei net, uh, Flinteman is een Australier-piloot. -pil ik weet ook dat er een Flinteman actief is, uh, tenminste als ik hier naar Zandvoort toe een, een dealer.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 vanaf 1956 reden die vooral in postjes.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 zoals op zijn manier.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 Ja. Hoe oud is de man? Want hij leeft nog steeds. Pol is uh, ja, geboren in 1936. Dus uh, reken maar uit. Hè? Dat is uh, nu 76, 70, ja, 76. Ja, Dik in de 70. 76 zou hij dan dit jaar moeten, moeten worden. Dus ja, het, uh, het zegt dan wel uh, genoeg. Ja, Pol was een uh, heel bijzonder figuur. Natuurlijk het, het beroemde verhaal tussen Rob Slotemaker en ja. Pol. In het Racing Team Holland hebben we het al eens eerder over gehad. Het verraad van Monza. Ja. Waarbij beide heren tegelijk over de finish zouden komen. Maar Slotemaker en Slotemaker niet zou zijn. Om dan toch. Om dat moment net even dat stukje voorsprong te bakken en overwinning in Monza op tijd. Het, het was ook meteen. Furieuze ben Pon, Ik geloof dat hij tien jaar niet meer erop gesproken heeft. Ja, het was ook het laatste uh, de daad van uh, maken bij het Racing Team Honda. Ja, ja. Pon, ja, inderdaad. Uh...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 side of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 Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us, you twinkle below. Good morning.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 The kids, and it plays until it's dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even more We'll het al volgens mij 1977, eh, toen dit nummer uit werd gebracht... van Neil Diamond met The Beautiful Noise. Um, uh, we zitten ook een beetje ook in dat tijdvak nog. Want ja, uh, Michel Blekemolen was uh, actief in uh, de jaren 70, eind jaren 70, 77, 77, 78. Maar we hebben Rolof Winderink uh, nog niet helemaal uh, uitgelicht. Uh, want uh, ik weet in ieder geval wel dat hij met een Formule 5000 ongelooflijk onderuit is gegaan. En dat dat ook nog gevolgen had voor zijn Formule 1 carrière, dacht ik. Ja, inderdaad. Uh, onze Hendrik die <coughs> een hele zware crash had met de Formule 5000. Vlak na Tunnel Oost, mm -hmm. waarbij uh, hij ook beschadiging heeft opgelopen... aan zijn kinderen, aan zijn uh, gebit, zeg maar. Het was heel na de crash. Mm -hmm. Ik weet nog goed dat een van die jongens van Van der Nulft die dag... Uh, ...foto's heeft gemaakt van die crash. Die heb ik ook gekregen van ze. Ja. En dat is een, uh, een nare ongeluk van hem. Omdat toch wel heel erg veel gevolgen heeft gehad. Hij begon zijn carrière in Spanje. In uh, een mooie wedstrijd. Ah. En met op een circuit op Montjuï Park. Ja. Want halverwege de wedstrijd werd die race afgebroken. Vanwege het vliegen van de lotussen door de stabilisators. Die veel te hoog en te groot waren. Rolstom?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 Stappen zitten om bij die top te proberen te komen ook. Ja, prachtig leeftijdsgenoot van mij. Hij is net zo ja. oud als ik. En Jan die uh, ja, winst bijnaam nog steeds Jantje is. blijft Jan, die uh, ja, een hele mooie carrière in de autosport heeft gehad, en eigenlijk nog wel een beetje heeft. Uh -huh. Natuurlijk, helemaal support door op sloten te maken. Twee zandvoerters die uh, ja, elkaar tot hoogte hebben gebracht. En uh, Jan die op 16-jarige leeftijd al uh, gelijk zijn eerste race wist te winnen in de Simca rally. Ja.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 Hij heeft het uiteindelijk ja, En Dat heeft gedaan. hij dus gedaan. Ja, uh, dat is ja. contrast met uh, nog iemand die daar dan nog achter uh, zit. Dat is Hubert Odengatter. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja. als ik even terugkijk naar Jan trouwens, zijn carrière. 1988, 24 uur voor maan, Net als van Lennep gewonnen voor het uh, team van Jaguar. Ja. Unieke situatie waar ze in Engeland zo ontzettend blij mee waren. Versnellingsbak helemaal in de puinpoel. Ja, het maakt niet uit. Rijn. Gewoon doorrijden. Ja. Uh, Andy Wallace en Johnny Dumfries waren zijn teamgenoten toen. Ja. En uiteindelijk leidde dat...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 maar dit heeft uh, toch ook wel uh, degelijk een uh, hoog, oud uh, en geschiedenis uh, gehalte.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 als het echt was. Ja, veel plezier straks met de andere programma's bij ZFM Zandvoort. Dag.